Hij riep Rusland op zich te houden aan zijn belofte om de onafhankelijkheid... het zelfbeschikkingsrecht en de grenzen van Oekraïne te respecteren. Volgens de Oekraïnse regering gebeurt dat niet. Rusland zou zijn begonnen met een invasie op de Krim. Er zouden 2000 Russische militairen zijn geland. Westerse leiders overwegen nu een boycott van de G8-top in Sochi... die in juni plaatsvindt. Op Schiphol zijn de eerste Nederlandse toeristen uit de Sinaïwoestijn geland. Ze komen eerder terug uit Egypte vanwege een terreurdreiging.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 Acteur Philip Seymour Hoffman is overleden aan een niet-opzettelijke overdosis drugs. De Oscar-winnaar overleed begin deze maand op 46-jarige leeftijd. Hij lag in zijn appartement in Manhattan met een naald in zijn arm. In zijn lichaam zijn sporen gevonden van onder meer cocaïne, heroïne en amfetamine. Hoffman won in 2006 de Oscar voor beste acteur voor zijn hoofdrol in de film Capote.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 Goedenacht en welkom terug bij de VPRO. Welkom bij Woord. En in Woord laten we heel veel frais uit de radioarchieven van de publieke omroep horen. En vannacht zijn dat verhalen over mensen die de regeltjes aan hun laars lappen. En dat doen ze bedoeld of soms onbedoeld. We hebben, het, het wordt echt heel erg leuk, want we hebben boekendieven, meestervervalsers, we hebben piratenzenders en we hebben natuurlijk ook hele naties die in opstand komen. En we hebben Shaco. Je kent misschien wel de uitdrukking. het lijkt hier wel een fort van Shaco. Meestal is dat geen compliment, want het betekent dat het in het huis een grote puinzooi is dan. Jacob Frederik Muller, hij, uh, hij werd vaak Shaco genoemd. En hij was een bendeleider uit de Amsterdamse Jordaan aan het begin van de 18e eeuw. En in de Jordaan groeide hij uit tot een volksheld... omdat hij na zijn arrestatie in de rechtszaal jarenlang stand houdt... tegenover de machtige Amsterdamse regenten. En zijn naam zingt nog altijd rond, in Amsterdam in elk geval. In een uitzending van de RKK uit 2013... besprak de verslaggever Sjoerd Muller het geval Chaco... met de schrijfster Conny Braam. En dat deed hij in een café in de Amsterdamse Jordaan natuurlijk. We zitten hier in een café in de Jordaan. Buiten regent het. Binnen is het lekker warm en ook lekker druk. De Jordaan, was dat eigenlijk uh, de natuurlijke habitat van Chaco, van Jacob Frederik Muller? Nou, ik denk wel dat hij daar erg veel tijd heeft, uh, heeft doorgebracht. Maar het was uh, iemand die uh, door het hele land, door heel Nederland, de hele republiek heen uh, gezworven heeft... Maar zijn vrienden zijn toch allemaal te traceren in, in Amsterdam, in de Jordaan. En vooral in de Anjeliersstraat. Dat moet toch wel een beetje het hoofdkwartier geweest zijn van deze groep. Laten we even twee dingen duidelijk stellen. Wie is Chaco? Kunt u dat kort beschrijven? Jacob Frederik Muller heet hij eigenlijk voluit. Hij wordt Chaco genoemd. Wie was hij? Uh, nou, hij was een, een, een, een jonge schelm uit uh, het begin... Uh, 18e eeuw. Ik kende eigenlijk alleen zijn naam. En eigenlijk alleen maar omdat er in de... Uh, in, in de ja, wat zal het zeggen geweest In de jaren tachtig uh, was er een groot krakenspand in Amsterdam. En dat heette het Fort van Chaco. Maar dat vond ik altijd heel intrigerend. Dus ik ben eens gaan kijken ja, wie deze Sja nu eigenlijk was. En vervolgens in de archieven, ja, is er, doordat er een, een, een, ja, allerlei verhoren hebben plaatsgevonden... ...rechtszaken tegen hem gevoerd zijn, is er dus veel bekend over deze man. Maar toch bleef het voor mij heel lang een mysterie. Waarom? Waarom uh, kon het gebeuren dat zijn naam zo lang is blijven hangen? En, en de namen van, van tienduizenden, honderdduizenden anderen naamlozen... dus allemaal vergeten zijn. Wat heeft hij op zijn kerfstok staan? Nou, dat waren voornamelijk inbraken in, in, in landhuizen van uh, ja, het, het gegoede volk. Dat wil zeggen vaak van regenten. Dat waren dan weer de multimiljonairs... die bijvoorbeeld uh, op de Heerengracht in Amsterdam woonden... En die bezaten grote buitenhuizen. En Chaco had daar dus wel een, een neem ik aan, een, een warme belangstelling voor. Wat veel interessanter is, is hoe vond die rechtspraak plaats? En waarom zaten dus er zeg maar al die armen in de Jordaan. en al die rijken aan de, aan de herengracht? Dat moet ik me voorstellen met een fort. Veel luisteraars zullen dan het idee hebben van een soort. Vesting, maar dat is het volgens mij niet. Nou ja, wel en niet. Omdat het, eh, het werd een fort genoemd... omdat het wel degelijk een beetje een functie had van, eh, van weet je, dus een, een, een vesting. En deze armen die woonden dus ja, met grote aantallen in deze huizen. Die dus regelmatig bezocht werden door, eh, ja, de, door politieagenten... maar ook door spionnen en verraders en zo... Zo wilde overlevering natuurlijk, dat uh, ook in dit fort van, uh, van, van Chaco... dat er dus zeg maar, allerlei geheime doorgangen werden gecreëerd. En, en uh, onzichtbare deuren, en deuren waar je niet doorheen kon, en trappen. En, en dat was natuurlijk ook, uh, ook de bedoeling. De uitdrukking een fort van Chaco, die komt u vaak tegen. Nou ja, eerlijk, heel eerlijk gezegd was ik me daar niet van bewust toen ik het boek schreef. Maar nu ik lezingen geef, is er af en toe iemand die roept van... Ja, maar mijn oma, zij had het daar, weet je, zo gauw als een rotser bij ons thuis was. Dan riep ze dus van het lijkt hier wel een fort van Jacques. Chacot, zei ze trouwens hoor. En dat zal dan wel verwijzen naar, weet je, dat natuurlijk zo'n zo'n doorgegraven uh, hol, zal ik maar zeggen... dat dat natuurlijk ja, het idee van troep en vuiligheid en een bende uh, met zich meedroeg. Deze Chaco gaat uitstelen, pleegt diefstallen, tenminste, nooit bewezen. Dat maakt hem volgens sommigen ook een soort Robin Hood. Vindt u dat ook? Nee hoor, dat is, dat, ik denk dat het allemaal romantiek is. Hij... Uh, ik heb natuurlijk die, die rechtszaken en die verhoren weet je, zo uitvoerig mogelijk bestudeerd en bekeken. En ik denk niet dat het een kwaaie jongen verder was. Hij was 26 jaar. Hij was, uh, had een vriendin, uh, Griet Lommers, lange Griet. En eigenlijk de belangrijkste aanklacht tegen hem was dat hij gekleed ging in witte zijde: hij had een, een witte zijde jas en een witte zijde camisole aan en een, een broek. Nou ja, kortom, hij, was, zag, hij moet er dus echt een heel erg leuk Hij uitgezien. Ringen en hij was, nou, was buitengewoon fraai gekleed. En hij moest dus tijdens die verhoor, aan de van die rechtszaken, dus verklaren hoe hij aan het geld kwam voor deze kleding. En dat weigerde hij. En dat. Uh, dus ik denk dat dat ook bijdroeg tot het beeld van. Uh, van, van uh, ja, Chaco die zijn rug recht hield. Maar ook hij was natuurlijk ook een. Ja, een, een, een, een romantische figuur, een tot een verbeelding sprekende figuur. En ik denk dat dat wel lang is blijven bestaan. Er wordt hem ook allerlei brutaliteit toegedicht. Daar heb ik verder helemaal niks, niks van gevonden. Maar brutaliteit? Nou ja, dat hij dus heel erg grappig zou zijn geweest. En weet je, een enorm goed gebekt. En, en dus geen blad voor de mond nam tegenover zijn ondervragers. Typisch Amsterdammer, Amsterdammer, gezegd. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik denk dat hij wel wat karaktereigenschappen kreeg aangeplakt. die Misschien niet helemaal bij hem pas. Maar het maakt niet uit. Wat belangrijk is, is dat er een figuur ontstond die dus de eeuwen heeft doorstaan. Uit de roman Chaco. Verder wordt gezocht een persoon, lang en mager van postuur... met een blank gezicht en een brede mond. Gekleed in een witte zijden jas, versierd met goud- en zilvergalon. Broek en kousen van dezelfde kleur, een hemd met gouden knopen... een zegel en hoepring aan de vingers. Deze persoon schijnt de leider van de bende te zijn. Wacht liet haar pijp zakken. Grote genade, een dief in het wit. Je zou denken dat een inbreker zich juist onzichtbaar wil maken. Connie Braams, schrijfster van het boek Chaco. Chaco wordt uiteindelijk ter dood veroordeeld, hier in Amsterdam. Maar daarvoor... Uh krijgt hij een rechtszaak, hè? krijgt hij een advocaat... gaat hij zelfs in hoger beroep naar de Raad van State in Den Haag. Was dat gebruikelijk in die tijd? Nee, dat was zeer, zeer ongebruikelijk. Dat zal ongetwijfeld ook een van de redenen zijn... waarom hij uh, bekend is, is geworden. In die tijd uh, mochten dus de schout en de schepenen... dus niemand veroordelen zonder een, uh, een bekentenis... Aangezien uh, ja, dieven en uh, boeven die helemaal niet de neiging hebben om, om uh, snel toe te geven... vond men dus dat dus martelen een geëigend middel was om dus een bekentenis te krijgen. En het feit dat mensen dus onder dit soort gruwelijke pijnen uh, al alles bekennen... Uh, daar hadden ze dan weinig mee, uh, mee te schaften, dat, uh, zolang die er maar was. Maar dat was dus Chaco's een krachtige punt, dat hij dus om die reden dus niet bekende... En dus die martelingen wisten doorstaan. Want op een gegeven moment dan moesten ze dus iets anders doen. Als een, een gevangene maar niet toegaf... dan was het toch wel uh, gewoonte om dan iemand een, een proces te gunnen. En, en dat gebeurde bij Chaco. Maar dat was zeer uitzonderlijk. Dat gebeurde voor iemand uit zijn klasse eigenlijk nooit. Eerst word je gemarteld, daarna krijg je een proces. Dat is eigenlijk de volgorde. Ja, en het, en het belangrijke van een proces is natuurlijk ook dat dus de, de zaak. Uh, i, i, dus niet in de verhoorkamer, dus beneden. Hè, dus onder de, de begane grond. maar dus echt in de schepenkamer werd, uh, werd gevoerd. Dus veel meer uh, openbaar. Nee. Uh, en natuurlijk dat, dat je een, een advocaat kreeg, uh, kreeg toegewezen. Voor mij is het nog niet helemaal duidelijk of hij nou schuldig is of onschuldig. Of zullen we dat misschien nooit weten? Bijvoorbeeld, zijn advocaat, is die overtuigd van de onschuld van Chaco. Nou, in, in ieder geval deze Nicolaas ten Hoven, wat een zeer rechtschapen jonge, jongeman was. Hij wil aantonen dat er dus niet voldoende bewijs is... En dat alles van uit de tweede hand komt. Het is allemaal mensen die gehoord hebben of gezien hebben. Uh, iemand anders. En die weet je, en dachten. Enzovoort. Enzovoort. Dus een ongelooflijk hoeveelheid getuigen. Die dan de hoofdofficier van justitie uh, weet te produceren. Maar waar hij dus eigenlijk wel de, de, de vloer mee, uh, mee aanveegt. Dus nu zou zo'n zo zaak nooit. En je moet niet vergeten: het ging om de doodstraf. Hè? En niet zomaar eentje op het rad, dus een gruwelijke, gruwelijke doodstraf ging het om, en dan voor een aantal inbraken waarbij dus geen doden zijn gevallen en die, uh, ja, die niet, niet, niet eens bewezen zijn dat hij daar echt, uh... er ook niet, ook geen gewelddadigheden. Nou ja, er werden natuurlijk wel allerlei gewelddadigheden werden er natuurlijk uh, uh, toegeschreven aan de groep die de inbraak zou hebben gepleegd, want het is ook niet zo dat Jaco dus alleen... hij was ten alle tijde met zijn bende, zoals dat werd beschreven. Dus met een groep vrienden. Helemaal nergens blijkt dat hij dus de leider was. Pas na marteling van zijn vrienden... zijn ze bereid om, eh, om, hem, om te zeggen dat hij dus de leider was... En, en dat hij alles bedacht en dat alle gewelddadigheden... die zouden hebben plaatsgevonden, aan hem toe te schrijven zijn. Maar ja, daar krijg je dus het punt. Ik bedoel, als iemand uh, duimschroeven aangedraaid krijgt... dan. Uh... en bovendien lees je ook dat die vragen van de hoofdofficier... zeer suggestief zijn. was? Nou ja, die zegt bijvoorbeeld van... klopt het dat op die en die dag Bij, in dat en dat huis... Jullie hebben ingebroken, de bende van Chaco. Eh, dat Chaco als eerste het raam heeft ingeslagen. Eh, de dienstmeid, eh, weet ik veel, op het bed heeft gekwakt. En een enorme klap heeft gegeven. De huisvrouw aan haar haren heeft getrokken. Klopt het dat? Eh, dat hij dreigde haar een, een kogel door het hoofd te schieten. Een vinger af te snijden. Klopt het dat? En dan wordt dus die duimschroeven aangedraaid. En dan zegt de gevangene: Ja, dat klopt. Nou ja, dat is het. Dus, en zo gaat dat maar pagina na pagina door. Dus daar hoef je werkelijk helemaal niks om te geven. Dat, uh, maar dat werd dus wel gewoon weer gebruikt als, uh, als bewijs dan tegen Jacob. En doordat die processen dus openbaar zijn, dat geeft hem eigenlijk de kans om uit te groeien tot uh, de held van de Jordaan, een volksheld. Ja, ja, ja. En hoe, wie daar precies aanwezig mocht zijn, dat, dat is, heb ik niet, is, is niet helemaal te achterhalen. Maar ongetwijfeld werd daarover gesproken. Bovendien, je moet niet vergeten. Uh, in die, in die in die die die schepenen die op de Gracht woonde, die spraken daar ongetwijfeld thuis ook over. Die vrouwen zaten zich daar dood te vervelen met al het personeel. Dus die wilden wel horen wat daar gebeurde. En goed en dat personeel hoorde dat dan ook weer. En zo werd dat dus doorverteld. Plus dat er natuurlijk pamfletten begonnen te verschijnen. In de kroegen en op straat en op de bruggen. Het was een heel belangrijke ontmoetingsplek. Werden dus die pamfletten voorgelezen. Wat stonden dan die pamfletten over Chaco? Nou ja, dan, zeg maar, sommigen wilden hem dan graag voorstellen... als dus een enorme booswicht die gruwelen had bedreven en zo. En eh, het, het stadsbestuur mengde zich daar ook in. Hè? Die lieten ook gewoon pamfletten verschijnen... waarin dus Jaco beschuldigd werd van... het blijkt ook wel hoe benauwd ze het kregen... Want als er één ding was waar ze doodsbang voor waren... dan was het dus een oproerigheid van het, onder het volk. Hè? Dat hadden ze eerder meegemaakt. En wat als, dat, ja, als die Jordaan en andere arme delen van de stad... als de bevolking daar in opstand kwam... dan sloegen ze ook echt de boel kort en klein. Dan trokken ze op naar de Herengracht. En dan gingen die huizen, trokken ze binnen. Dus daar waren ze heel bang voor. Uit de Jordaan pamfletten van nee. Het is een, het is een soort Robin Hood, hè? iemand die zijn geld verdeelt onder de armen, en die, ja. die, die, die, die alleen maar rooft van de rijken om daar de armen daarmee te helpen. Ja, ja, ja. In, in, in die trant uh, kwamen er wel, uh, wel pamfletten. En het was vooral ook natuurlijk dat hij... Uh, ja, hij zwichtte niet, weet je. En hij heeft geen van zijn vrienden verraden. Dat vonden ze ook echt fantastisch. Want dat gebeurde natuurlijk. Hij was natuurlijk ook diep triest. Dus als ze dan gemarteld werd, ja, dan gingen dus... Ja, vrienden de, de verraden elkaar. Dus het feit dat hij dat niet deed... Ja, dat was magnifiek. Ja. Bij het stadhuis tussen de menigte werd de wagen aan de achterkant geopend. Met rammelende kettingen sprong Chaco naar buiten. Zijn tanden glommen en in zijn wangen verschenen kuiltjes. Onverwachts draaide hij een halve slag en stak zijn geketende armen omhoog. Het oorverdovende gejuich van de menigte golfde door de straten en langs de grachten. Het kaatste terug tegen huizen en kerken om verder te rollen tot in de verste uithoeken van de stad. Zo stelde ik me de triomfantelijke overwinningskreet van een leger voor. Jacob Frederik Muller, alias Chaco, 1698-1718. Je hoorde verslaggever Sjoerd Muller in gesprek met schrijfster Connie Braam... over de Amsterdamse bendeleider Chaco. Hoort Vannacht in Woord een nacht vol verhalen over regelbrekers en mensen die de regels aan hun laars lappen. Bedoeld en soms onbedoeld en sommige ook op zeer professionele wijze. A.G. Meines bijvoorbeeld. Age Meines was de enige bankrover die grote roem verwierf bij het grote publiek. Zijn bijnaam was de Meesterkraker. Hij kreeg, vanwege zijn zeer, uh, hij kreeg die bijnaam vanwege zijn zeer goed voorbereide berovingen. In 1973 werd Meines gepakt... maar enkele jaren later wist hij op ingenieuze wijze te ontsnappen. Hij werd echt heel erg beroemd door een televisieinterview... dat Willem Duis ooit met hem had. Maar hier is nu een fragment uit een telefoongesprek... dat journalist Henry Remmers in 1974 voerde met Meines... voor het VARA-programma In de Rooie Haan.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 Bent u verband om u snel weer op te geven of denkt u dat, het, uh, dat, dat u uh, voorlopig een poosje weg wil blijven? Nou, ik wou voorlopig toch wel even een poosje weg blijven, want ik bedoel, uh, ik heb zelf van mij gemaakt in dat jaar. Uh, dus ik bedoel, ik heb toch wel, uh, dacht ik wel, uh, nou recht niet natuurlijk, want hebben hebben me daar zelf niet uitgelaten. Uh, maar ik dacht wel dat ik nog wel even recht op ontspanning had voor mezelf, Tom, maar, Kijk, ik begrijp dat ik straf heb verdiend. Natuurlijk. Nee, dat heb ik gewoon niet verdiend. Daar ben ik helemaal geen jongen naar gewijs. Voor het geval dat je onverwachts gearresteerd zou worden. Ja. Wat ben je van plan te gaan doen? Je zonder meer over te geven op dat moment? Of wil je je toch verzetten? Als het met geweld. Nou, verzetten, verzetten. Kijk, als ik dus op een gegeven moment zie dat ze me dus aan willen houden. zal ik natuurlijk alle mogelijke moeite doen om er tussenuit te knijpen. Heeft u nog een bepaalde boodschap aan het uh, Nederlandse volk of aan bepaalde uh, officiële instanties? Uh, ja, nou ik zou dus uh, al dat gevangenispersoneel en de directie en de gevangenen in Leijwaarde, die zou ik de hartelijke groeten willen doen. Eh, en uh, nou de heren van mijn recessie die krijgen van mij ook de hartelijke groeten in Leijwaarde. Eh, ik bedoel uh, ze hebben weer wat te doen laat ik het zomaar maar En ik hoop dat ze het uit zijn En opvatten. Uh, Goed, ik woon het bij laten. Ja. Ik dank u voor uw medewerking. Ja, en tot de volgende keer maar. Je hoorde Agemeines, alias de meesterkraker... in een aflevering van Varas in de Rooie Haan uit 1974. En Agemeines overleed in 1985. Als je het hele gesprek met mijners nou eens wilt horen, dan kan dat via de nieuwe website Woord.nl. En daar is nog veel meer nieuws te beluisteren. Er komt ook nog ongelooflijk veel bij. Maar dat doe je maar lekker in de rest van je weekend. Want hier op de radio hebben we nog een hele nacht Woord voor ons. Tot zeven uur vanmorgen. En het thema is regelovertreders. Dieven dus. Ook regelovertreders. Eh, Sommigen stelen om te overleven. En er zijn ook dieven die stelen uit puur plezier. Maar er zijn ook dieven die vinden dat een deel van de winkel... Waar ze simpelweg toekomt. Dat vindt in elk geval de boekenliefhebber in het volgende fragment. Dat werd uitgezonden door de VPRO in 1983. Interviewster Marjoke Roorda zoekt de man thuis op... en vraagt hem eerst maar eens waarom hij boeken steelt. Nou, ik was... Uh... In eerste instantie genoodzaakt om die boeken te stelen omdat ik geen geld genoeg had. En ik vond het ook heel belangrijk om, uh, om boeken gewoon uh, als een soort klimaat om je heen te hebben. En... Een klimaat? Ja, dat je dus een, uh, een entourage hebt dat je niet naar een museum hoeft te gaan om, uh, om bepaalde dingen te gaan kijken die je wilt zien en waar je een bepaalde verbondenheid mee voelt maar dat je gewoon de boekenkast kan opentrekken en uh, een boek kan pakken. En dan kunt kijken. Dus dat vind ik echt heel belangrijk. Wat wil je in die boeken zien? Dat wat erin staat. <laughs> dat is heel nuchter misschien. Maar dat... Uh, ja, daar zijn boeken voor. Informatie. In wat voor winkels ben je die uh, boeken die, nou, die, die je gewoon koopt? Nou ja, die koop je gewoon, maar dezelfde winkels als wij ze gekocht had bijvoorbeeld, of... Ja, soms ben ik ook in winkels geweest waar ik af en toe ook keurig een boek kocht. En dan waren dat altijd de minder dure boeken die je kocht. En soms ook als een soort verbloeming tijdens het stelen van een ander boek. Dus dan kocht ik een, een goedkoop boek en dan nam ik een duur boek mee. En omdat ik dus dat boek gewoon afrekende, viel het niet op dat ik dat andere boek meenam. En dan is de, de oplettendheid van de verkoper ook helemaal verdwenen. Ik heb dus ook wel eens boeken gestolen dat ik, uh, dat ik niets kocht en gewoon de winkel uitliep. En dan zei ik de mensen vaak een beetje een vriendelijk, goeiedag. En uh, nou, dat, dat helpt ook wel. Je moet heel laconiek blijven als je wilt stelen. En dan achteraf dan voel je wel een weerslag. Heb je daar een speciale jas voor? Ja, in die tijd dat ik stal had ik een hele lange jas. En ook een beetje wijde jas. En ik heb het soms ook wel eens in, in een tas gestopt. gewoon uh, Zo'n zo zo uh, plastic zakje. Heel nonchalant gewoon. Je, je moet vooral niet, uh, niet opzichtig ermee omgaan. Want anders, uh, anders loopt, het, uh, loopt het mis. Maar het is bij mij dus nooit misgelopen. Op een gegeven moment... Uh, werd het ook te makkelijk om te stelen. Daar raakte ik aan gewend. Ik heb ook trouwens nooit voor de sensatie gestolen. Nooit, uh, nooit om het stelen. Maar altijd omdat ik een bepaald boek per se wilde hebben. Wat ik niet kon betalen. Dus ik ging altijd heel bewust op pad. Ik wist precies wat ik hebben wilde. En daar ging ik dan uh, ja, gericht naartoe. En daar was dan ook mijn hele aandacht op geconcentreerd. En altijd ook heel duidelijk kijkend of, uh, of het niet in de gaten liep natuurlijk. Ik heb nooit echte risico's daarvoor genomen. Heb je nooit vroeging? Want uh, het is tenslotte zo dat uh, dat nadeel hè, van het stelen van die boeken... dat komt uiteindelijk in de prijs, verwerken ze dat. En dan worden alle boeken duurder. Ja, precies. Ik heb me laten vertellen dat dat ongeveer 15% is... van de kostprijs van een boek als je dat koopt... Dus toen heb ik ook bedacht dat ik ma maximaal 15% van mijn boeken zou kunnen stelen om een beetje in evenwicht te blijven. Dus dan zou ik in feite mijn teveel betaalde geld in de vorm van gestolen boeken terugkrijgen. Pak eens één boek uit de kast en vertel eens hoe dat ging. Ja. Ik heb eigenlijk twee uh, sensationele diefstallen. Dat is van, van dit boek van Oldenburg. Dat is een catalogus uit het kröller Museum. Dus die diefstal is niet, uh, niet in, een, uh, in een boekenwinkel gepleegd... maar in het Krullenmulemuseum. Dat ligt ook in een park. Dus je hebt eigenlijk niet het gevoel dat als je buiten het museum bent... dat je in de vrije haven bent, zeg maar. Omdat je eerst dat park nog uit moet. Maar ik heb uh, dat boek toen ook gestolen... omdat ik het eigenlijk wel aardig vond. Maar ik vond het in verhouding tot de prijs niet de moeite waard om het te kopen. Dus toen heb ik het gestolen... En, uh, Hoe ging dat? dat? Ja, dat was uh, heel vreemd. want dat, was een, dat is daar in die boekshop. En dat is nogal druk. En er zijn ook een heleboel mensen van verschillende kanten. Die, uh, die zo naar iedereen kijken. Dus je wordt daar niet alleen door, door verkopers. Maar ook door bezoekers zelf in de gaten gehouden. En daarom was het nogal, uh, nogal spannend. Op een gegeven moment heb ik toch het besluit genomen dat gewoon in een plastic zakje te doen. En heel nonchalant die beeldentuin in te lopen. Juist niet naar de uitgang toe, maar juist verder het museum in. Dus je moet eigenlijk altijd het, het minst veilige doen, zeg maar. Maar dan wel op een heel bedachte manier, zodat je niet zoveel in de gaten loopt. Een ander boek wat ik gestolen heb. Dat ja, is, het uh, ja, dat is mijn grootste diefstal geweest. En het is net alsof... De op zijt. Alsof de prijs van het boek ook de, de moeilijkheidsgraad bepaalt. Het is net alsof het stelen van een boek van 25 gulden... Uh, vijf keer zo makkelijker is als een boek van 125 gulden stelen. Zoals dit boek dus was. Dat is een enorm uh, mooi overzicht van de beeldende kunst... na, na de Tweede Wereldoorlog. en Dat is helemaal in kleur uitgevoerd en met Nederlandse tekst. En dat was een, uh, ja, een te duur boek om te kopen. Maar ik wilde dat wel per se hebben. Dus dat heb ik toen gestolen. In welke winkel? Dat was uh, in een bos. Toen woonde ik ook nog in een bos. En dat was een hele moeilijke diefstal. Want het is, uh, het is net alsof, ja, zoals ik net al zei, dat het stelen van zo'n duurboek meer aandacht vergt. Het is ook veel zwaarder en door zo'n volume valt het ook veel meer op natuurlijk als je dat stelt. Ik had toen ook een hele lange jas aan waar ik het goed in kon verbergen. Maar die winkel die had van die ronde spiegels aan, aan alle zijden van, uh, van die ruimte waar ik in stond. En dat was een, een winkel met verschillende niveaus. Waardoor mensen ook om de hoek konden kijken. En verschillende ingangen. Heel onoverzichtelijk voor iemand die wil stelen. Als je dus een boekenwinkel van één ruimte hebt. Met één verkoper. Zoals bijvoorbeeld bij Van Gennep. Is dat heel makkelijk. Want dan hou je die ene verkoper in de gaten. En op het moment dat hij aan het afrekenen is. Of hij zit zelf de krant of een boek te lezen. Nou, dan, dan sla je je slag natuurlijk. Het is altijd het moment dat je het boek onder, onder je jas steekt... of in een, in een plastic zak of in een tas. Dat, dat is echt het cruciale moment. Als je dat dus lukt zonder dat het opvalt... dan ligt het aan je beheersing of het verder ook nog opvalt. En dan kun je vaak beter heel vriendelijk doen. Bijvoorbeeld gedag zeggen. En... Dan valt het des te minder op nog. Je hoorde, je hoorde VPRO's Marioke Roda in gesprek. met een, uh, althans volgens hem zelf, zeer verantwoorde boekendief. Radio 1. Ja, en vannacht uh, in woord: een nacht vol verhalen over mensen die de regels aan hun laars lappen. Want regels overtreden, dat kun je natuurlijk in je eentje doen... maar je kunt dat ook met een hele groep doen. Samen sta je sterker. Uh, of met een hele natie bijvoorbeeld, dan sta je zeer sterk. De heftige beelden van het slagveld op het onafhankelijkheidsplein in Kiev... in de Oekraïne gingen de hele wereld over. Na een lang en bloedig protest wonnen de demonstranten. Het slagveld op dat onafhankelijkheidsplein in Kiev... doet wel sterk denken aan de beelden vanaf het universiteitsplein... in het Roemeense Boekarest, waar dictator Ceaușescu op 21 december 1989... zijn allerlaatste speech hield. Doresc de initiatorilor acestei mare manifestări populare din București, considerând aceasta ca. O... Allo! Allo! Allo! Allo! Allo! op 21 december 1989. En hierna begonnen de mensen voor het gebouw van het Centraal Comité... te demonstreren en ze eisten het aftreden van Ceausescu. De rest is geschiedenis. Oud-ambassadeur Koen Stork maakte de Roemeense opstand van dichtbij mee. En Tony van Verre interviewde Koen Stork voor de VARA in 1991... onder meer over de opstand in Boekarest geboren in 1928, maakt bewust de Duitse bezetting mee, ontwikkelt in die tijd een groot rechtvaardigheidsgevoel, neemt het op voor minderheden, dissidenten en verdrukte, eigenzinnig en vasthoudend, geen prototype van de diplomaat, en bij tijd en wijle zeker niet de oogappel van Den Haag, recht door zee en betrokken, niet bang om onderuit te gaan. In 30 jaar een tiental standplaatsen, Daaronder Zuid-Afrika, waar hij het proces tegen Nelson Mandela als waarnemer bijwoont. Cuba, waar hij dissidente vrienden zijn bibliotheek ter beschikking stelt. En op dit ogenblik Roemenië, waar hij tijdens de omwenteling van december 89... een actieve en moedige rol speelt. Sindsdien bekend van radio en televisie. Met andere woorden, onze man in Roemenië, Koen Stork. Vandaag over camouflagepakken en zwarte gezichten. De laatste woorden van Ceausescu en de omhelzing van Mitscha Dinescu. Donderdag 21 december 1989, voor het jaar. Uh, alle verhalen, geruchten die doorkwamen over wat er in Timisoara aan de gang was rond die moedige Hongaarse-Oemeense dominee Turkes. Overigens, die Michoada, geen Hongaars gebied, wat veel mensen dachten. Ook wij even hebben gedacht in het begin, toen het daar zo begon te rommelen... dat het misschien de Hongaren waren. Dat was niet zo, het was wel geconcentreerd. Het, het ging, wat er gebeurde, was rond Turkest. Maar heel snel zaten er al voornamelijk Roemenen bij... die mee protesteerden en zich solidair verklaarden met Turkest die ze probeerden uit huis te zetten en daar verder mond door te maken... en te laten verhuizen naar een andere plaats. Maar in ieder geval steeds meer verhalen over wat er daar aan de gang was. Moeilijk overigens te weten te komen. Ik, ik kwam zelf toevallig op de woensdag 21 er, 20 december... in contact met iemand die gevlucht was, uit Timișoara en... Voor wie ze bij mij ook nog vroegen of ik hem misschien een onderkomen kon verlenen... omdat hij gevaar liep. Ik moet zeggen dat ik dat niet heb aangemoedigd... want dat zou wel erg ver gegaan zijn in de omstandigheden... wetende dat hij gezocht werd en dan willens en wetens onderdak te verlenen. Ik heb dat toen niet gedaan. Het, was ook niet, het is er ook niet erg op aangekomen... want het bleek dat hij op het laatste moment... en dat was ook veel, zeker veel veiliger uiteindelijk voor hem... en niemand wist toen nog op dat moment... twee dagen voor de revolutie... hoe lang het zou duren. Niemand had er echt een idee van... dat het op vrijdag 22 was afgelopen met de Ceausescu's. Maar, euh, enfin, dus die verhalen... Franse ambassadeur die op... Woensdag de 20 e wist te melden Timi is bevrijd. Echt iets heel bijzonders. We begrepen het nauwelijks hoe dat, hoe dat kon. Maar het, het leek erop dat dat zo was. Dagelijkse bijeenkomsten met de EG-ambassadeurs. Dat groepje van acht in, hun, in de veilige ruimtes van de grotere ambassades. Op donderdagmiddag weer zo'n bijeenkomst. En de Franse ambassadeur die vertelde dat hij zat centraler dan, dan de meeste van ons. Woonde centraler. Uh, hij zei dat hij had meegemaakt dat er een uh, demonstratie van mensen die riepen... Donderdag is dus die speech geweest van, uh, van Ceausescu vanaf het balkon. Woensdag kwam hij terug uit Iran, woensdag de 20e. Uh, hij had de arrogantie gehad om toch nog weg te gaan ondanks dat het al zo aan de gang was en Timisoara. liet de zaak aan zijn vrouw over en kwam uh, volgens plan pas op woensdagmiddag terug is toen meteen naar de televisie of heeft meteen is hij op de televisie gekomen heel plechtig en houterig was dat uh, heel onheilspellend dat beeld op de televisie van de Twee Ceaușescu's met een stuk of vier, vijf andere belangrijke topbra's naast zich het hoofd van het leger Milia... die twee dagen later, op de dag van de revolutie 22, eh, van kant is gemaakt... of zelfmoord heeft gepleegd. Dat is nog steeds niet helemaal duidelijk, geloof ik. Um, een paar kopstukken van het politiebureau erbij. Allemaal meer in de houding. Het was helemaal een staande beweging. Dat die toespraak toen van Ceaușescu over de de, de, de de hooligans, de tuig van Timisoara. Um, de volgende dag elite, heeft diezelfde avond moet die opdracht hebben gegeven tot zo'n enorme solidariteitsbetuiging, sympathiebetuiging van het volk... met duizenden spandoeken op het plein voor het Centrale Comité. Toen uh, de, de beelden daarvan zijn bekend. Die speech van Ceaușescu... waar er opeens aan de randen van die menigte werd geschreeuwd. Werd geschreeuwd. Eerst Timisoara, Timisoara. En ook dood werd er geschreeuwd en um, um, het haperen toen van Ceausescu, Hij zag dat gebeuren aan de randen. kon het eigenlijk niet geloven. Je ziet op die beelden ook iemand snel achter hem langslopen... en naar binnen gaan door die vitrages, de gordijnen... Uh, achter, achter die mensen die op het balkon stonden... en weer eruit komen. Hij zelf is toen een tijdje verdwenen. Dat hebben ze meteen met herhaling natuurlijk eruit geknipt... Werd, s werd dat zomiddags of s'avonds weer herhaald op televisie, die toespraak. Maar dat was dus het begin van de opstand in Boekarest. En die berichten, we kregen daar dus berichten over van, onder andere die Franse ambassadeur... die had gezien dat toen die demonstratie, die als solidariteit bedoeld was maar uit de hand was gelopen en toen hij uit elkaar ging... en de groepen joelende mensen de straten de trokken... dat er toen panzerwagens op de mensen zijn ingereden. Toen we uit die vergadering kwamen, dat was ook een, een fantastisch moment. Wij met onze vlaggen, westelijke vlaggen op de auto's, door groepjes mensen reden. Toen, werden we, toen werd er geapplaudisseerd voor ons. En ik, ik had het traampje van mijn auto opengedaan en woof terug. En dan juichen en joelen. Niemand wist precies dat ik... Ik word altijd met mijn vlag voor de Franse ambassadeur aangezien. Want bekijken eh, ze het, het van een andere kant, kennelijk. Maar dat deed er allemaal nou minder toe ook. Eh, dat, ja, dat opeens het gevoel van contacten. Mensen die iets durven. En durven schreeuwen en juichen en klappen. Ik bleef verder op kantoor Het was toen begon behoorlijk druk te worden met vragen uit Nederland. Hoe is het met mijn familie? Mijn, mijn, mijn man die is vorige week op reis gegaan naar Roemenië. En we horen nu de laatste dagen niks meer. Kunt u nagaan hoe het ermee zit en ons laten weten. We hadden toen nog vrij behoorlijke communicaties. Telefoon werkte. Telex, we veel mee. Um, ik bleef er tot laat in de avond toen mijn Spaanse buurman, Spaanse ambassadeur, buurman, euh, zei... ga mee, we gaan nog even kijken, want het gaat nog door in de stad. Er gebeurt van alles. Wij daar naartoe in twee, drie auto's. Euh, de Spanjaard, ook er gingen nog een paar andere mensen van zijn ambassade mee. En toen naar het, de buurt van het... rondom het Intercontinental Hotel, waar waar het dan voornamelijk gebeurde... Um, een haag van zwaar bewapende opstandspolitie. De Oesla, heette die. Um, en een soort frontlijn met een enorme menigte. En daar uh, was ik zo aan de achterkant uh, daarvan... was ik er min of meer erin, erbij gekomen. Niet nou helemaal op de barricades, maar wel in de buurt, en heel uh, veel schieten, voornamelijk over de mensen heen... met tracers, die, die lichtgevende kogels. Maar ze nu en dan, kennelijk op instructies van officieren die erachter stonden... opeens gericht schieten op wat zij dachten dat de raddraaiers waren van die, van die menigte. En daar vielen dan de doden. En die werden weggebracht door uh, jongens die met witte banden om hun hoofden... Stukken lakens of zakdoeken eh, om hun hoofd... Eh, om ze herkenbaar te maken als een soort ambulancedragers. Dus die drieper dan, dan met geïmproviseerde ambulances renden daar doorheen... met gewonden of doden. Brachten die naar een ziekenhuis, daar vlakbij. Gejoel en gejuich als er weer een nieuwe gepikte vrachtauto, puinruim, vrachtauto... Dat was, daar werden de vrachtauto's in, in Boekarest voornamelijk voor gebruikt voor het wegbrengen van het puin van de kapotgemaakte huizen. Overal in het centrum werden systematisch straten... werden er van kant gemaakt om daar nieuwe boulevards... van de overwinning van het socialisme, et cetera, neer te zetten... Uh, maar wanneer er zo'n nieuwe vrachtauto aankwam... juichen en joelen van de menigte... er dus zat dan jonge jongens in die dat ergens van zo'n werkplaats uh, hadden meegenomen... en die reden dan, die, die vrachtauto's, een enorm paasvuur in... wat op de boulevard voor het Intercontinental Hotel was aangericht... en wat, ja, waar dus die, die auto's in, het laatste eindje in geduwd werden ontploffingen ook van de benzinetanks... hoog oplaaiend en even in rook en gedoe. Maar het was een schitterend gezicht. Tegen twaalf uur begonnen ze... Het middernacht begonnen ze het welletjes te vinden... en hadden ze kennelijk orders gekregen... om toen echt op te treden... de straten schoon te vegen. De tanks die achter die haag van politie en soldaten... allemaal keurtroepen stonden... die werden toen ingezet. En... Racen door de straten. Het heeft heel veel lawaai, maakt dat zo'n tank ook. Panzerwagens er ook bij. Niet schieten, die tanks, dat was niet nodig. Er werd wel door de politie en die Oesla. door de straten zo'n beetje geschoten. Om de mensen. toen richtten ze niet op mensen, maar ze, ze wilden ze wegjagen daarmee. En we werden ook weggeduwd. De Roemenen zei: pas op, ga mee aan de kant, hier in de portieken. Anders wordt het te link. Ondertussen ook nog jongens. die langs de etalages liepen en de winkelruiten intikten... om de volgende dag te kunnen zeggen van die opstand... dat is helemaal niet tegen het regime gericht, dat is gewoon tegen de bevolking. Het zijn de winkels die ze willen plunderen, de mensen. Dat werd dus op die manier gedaan. Twaalf um, uur, half één steeds meer teruggedrongen, de mensen. Dat, het was daar schoongeveegd... voor het Intercontinental Hotel... en het Nationale Theater. En wat later zo bekend is geworden... als het, het Universiteitsplein. Dat was allemaal in diezelfde, op diezelfde plekken daar. Um, de boulevard is ook steeds leger. Maar de actie verplaatste zich toen nog... naar andere pleinen. Maar is toen toch verderop die nacht... om twee, drie uur... Doodgebloed. Um, Roemenen, die op straat aanspraken. Zelf ook al dus iets heel bijzonders. Zei, ga mee. Ga daar nog kijken. Heb ik een, een beetje gedaan. Het werd toen wel heel laat. Ik was ook ongerust over mijn auto, die van, van de zaak is. Witte Mercedes. Die ik al in die, in die tijd, in die paar uur keer weg had moeten zetten, omdat hij te veel in de frontlijn kwam. En ik bang was dat hij nou, beschadigd zou worden. En een stuk verder opgezet bij een klein theatertje in de buurt. En ik wist niet hoe het daarmee stond, dus ik wou daar ook naartoe terug. Maar dat was trouwens heel, heel bijzonder, die contacten met Roemenen. Telefoonnummers uitwisselen. Want eh, ik, ik, was, ik deed er ook graag aan mee... want het was dus een middel om te weten te komen... misschien morgen, de volgende dag... om te weten hoe het verder ging. Hoeveel doden er waren gevallen. Eh, of, het leek, of het erop leek dat het door zou gaan of niet. Ik heb toen... Dat was allemaal, het was dus zo snel over, die volgende dag... dat dat niet meer relevant is geweest. Maar wel ben ik in de week daarop... Uh, door twee of drie van die mensen, van die groepjes mensen, opgebeld. En die, die kwamen zeggen, dat was werkelijk genant, uh, aardig was dat, omdat, om, om dat op je dak te krijgen. Uh, dat ze dan zeiden, uh, we wou je nog even laten weten, we hebben elkaar die nacht ontmoet en hoe we het gewaardeerd hebben dat je daarbij was en dat je aan onze kant stond. Um, toen terug het geen makkelijke terugtocht naar die auto overal afzettingen van verschillende soorten politie of leger kerels ook in camouflage pakken en met zwartgemaakte gezichten um, Eén militia officier die merkwaardig vriendelijk en aardig was vrij goed Engels sprak en uh, ik zei hem wie ik was en wat ik wou, naar die auto terug, en dat die daar en daar stond. Ik was ook gedesoriënteerd geraakt. En ik had toen bij me te logeren een, iemand van Amnesty International uit Amsterdam, die toevallig was gestrand, die had woensdag terug, terug zullen gaan, maar had per ongeluk zijn paspoort in zijn koffer gedaan, die al door de douane ging en kon daardoor zelf niet meer het land uit. En kwam bij mij terug logeren. Is tot vrijdag gebleven. toen hij nog weg heeft kunnen komen. Maar met hem liep ik daar dus door. dat nachtelijke boekenrest rond. en werden steeds aangehouden. Eén echt wel angstig moment. dat is eigenlijk het, het angstigste moment. wat ik heb meegemaakt. Um, in die dagen. Kwam er, kwamen er twee. Uh, militia-soldaten. militia-kerels. op ons af. met. Geweren in de hand. Rennend door een steeg. Bajonetten op die geweren. En op ons af. We waren of dronken of drugged. Dat weet ik niet. Maar ze zagen er echt heel opgewonden uit. Maar, enfin, ik, ik trok mijn diplomatieke carnet... en dat heeft het toch op het laatste moment bezworen het gevaar. GELUIDEN die ons begeleidde, dat was daarna, nadat het incident was... die heeft ons toen eh, door de verschillende afzettingen heen gepraat. Uitgelegd wie we waren en dat ik, nou ja, dat ik niet gevaarlijk was. En zo kwamen we terug bij die auto. En toen de volgende dag eh, nog weer geruchten... dat er toch weer groepen arbeiders nu... Uh, in de stad waren gekomen, van de fabrieken... en dat kennelijk de demonstraties doorgingen. Dat was een heel kardinaal moment... dat ze dat toen, na de verliezen van de vorige nacht, hebben doorgezet. En tegen dat geweld en gevaar in zijn gegaan. Die ochtend, vrijdagochtend, 22 december... om 11 uur een bijeenkomst van... NAVO-ambassadeurs, dus de Amerikanen en de Canadezen, de Amerikaan, de Canadezen en de Turk erbij. Andere buiten-EG-ambassades uh, zijn er niet van de NAVO. Dus de, die acht EG-ambassadeurs plus die drie NAVO-mannen. Uitwisselen van berichten over wat we gehoord hadden, hoe het ging, onze verhalen vertellen, wat we zelf hadden meegemaakt. De dag daarvoor sinds die vorige bijeenkomst op donderdagmiddag. En om 12 uur komt daar het, het spelen zich af op de Amerikaanse ambassade, midden in de stad. Vlak bij dat Intercontinental Hotel. Komt er een, een van de jongere medewerkers van die ambassadeur, het hoofd van de politieke afdeling, komt binnen en zegt. Er zijn net twee van onze mensen teruggekomen van het plein voor het Centrale Comité. De regering is daar tien minuten geleden in bussen gestapt en vertrokken. We elkaar, die ambassadeurs... en gingen, ieder, gingen allemaal toen weg, ieder naar zijn eigen ambassade. Op weg naartoe kreeg ik de ingeving om te kijken hoe het stond... met Mircea Dinescu, de dichter die een van de in dat laatste jaar, of nog niet eens een jaar, sinds, sinds februari ongeveer, 1989, een van de moederste dissidenten geworden was, die zich werkelijk duidelijk had uitgesproken tegen het regime en daar die, die uitspraken had, naar het Westen had weten te krijgen en bijvoorbeeld in Liberation het Franse dagblad had gepubliceerd. Hij was nadien vanaf half maart volkomen geïsoleerd. Niemand kon meer bij hem komen. Ik was goed met een bevriend en kwam één, twee keer per week bij hem. Hij ook wel eens bij mij, dat durfde hij toen nog. Maar vanaf half maart was geen enkel contact meer mogelijk. Ik dacht, hoe zou het ermee gaan? Eh, Laten kijken of hij ook weet wat er gebeurt. Het was helemaal niet zo zeker dat hij dat precies zou weten. Bleek hij ook niet zo precies. Te weten. Um, ik met vlag en auto en chauffeur dat staatje in, Strada Bitolia. de naam van een bloem, geloof ik. En uh, leeg, maar nog steeds, daar zag ik meteen dezelfde paar twee Dacia'tjes staan met kerels erin en ook kerels bij het hekje van zijn huis. Ik stopte, wil dat het hekje ingaan. En onmiddellijk komt een van de keers naar me toe en zegt mag je niet in. Ik was ook al doordat ik onderweg van die Amerikaanse ambassade naar hem toe een vrachtauto met joelende mensen met vlaggen erop had ingehaald. Uh, mensen die op weg waren naar de televisie. Ik was overmoedig geworden en duurde die politieman min of meer weg. Maar hij bleef staan en al snel kwam er van links een tweede bij... die aanzienlijk groter en sterker was. en eh, enfin, ik, ik vond het toen niet zo nodig om zelf ook nog hard te gaan duwen. En, maar op dat moment kwam hij naar buiten. Hij woont wat dieper in op dat, op dat, bij dat, van dat huis. Hij woonde er een eindje van de weg af... Ik kwam naar buiten met zijn vrouw. En ik schreeuwde naar hem. Mietje, Mietje. Het is het einde. Zijn We praten... Zijn, zijn buitenlands is slecht. Um, maar we communiceren zo'n beetje in het Frans. half Romeins, half-Frans. Zijn fini, zijn fini. En hij nam me toe omhelste me over het hekje heen. Die twee securisten zonder daar het grote ogen naar te kijken... wat ze gewoon wel voor hun ogen. Vlak, zonder de vlak naast ons. En hij zei dat hij het had gehoord. Dat hij vooral door de radio had gehoord eigenlijk wat er gebeurde. Ook wat er in Roemenië gebeurde. Dat hoorde hij via de buitenlandse radio. Maar hij kon er op dat moment nog niet uit. Die twee kinderen bleven daar staan. verhinderden dat ik daar naar binnen ging en hielden hem tegen zodat hij niet naar buiten kon gaan. En hij durfde dat ook niet te forceren. Terwijl dus, 50 meter verderop... al een vrachtdoter met joelend volk eromheen... op weg was naar de televisie. Ja, die prachtige muziek, wat is die toch herkenbaar? Je hoorde een aflevering van Tony van Verre ontmoet. En Tony van Verre was in gesprek met Koen Stork... voor de Vara Radio in 1991 opgenomen. Die Tony van Verre die interviewde oneindig veel mensen... en hij kreeg ook hele grote bekendheid met dat interviewprogramma... Tony van Verre ontmoet. Acteurs en schrijvers onder andere... Uh, Koen Stork die, uh, sprak Tony van Verre over zijn tijd in Roemenië maar liefst twaalf keer. En die twaalf gesprekken en al die andere gesprekken van Tony van Verre ook zijn te vinden op onze pagina woord.nl. En als je daar iets van vindt van dat woord.nl of over dit uh, gelijknamige radioprogramma, mail ons dan vooral. Stuur je bericht naar woord.vpro.nl. Tot zover, dit eerste uur van onze recalcitrante woordeditie. Volgend uur kan ik je alvast melden dat we vrolijk verder gaan met onze verhalen over regelbrekers. Met in de hoofdrol de meesteroplichter Yamani. Tot zo!